8 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat de daders van de MH17-ramp niet vrijuit gaan. Op de Eurotop in Brussel is hem door president Poroshenko verteld dat de vervolging van de daders niet valt onder de amnestieafspraak uit het akkoord over Oekraïne. Bij onder andere de nabestaanden van de slachtoffers was onduidelijkheid ontstaan over de precieze betekenis van die afspraak. Bij Hoge Zand is een aardbeving gemeld. Het KNMI zegt dat de beving een kracht had van 1,9 op de schaal van Richter. Het gebeurde rond 5 uur vanmiddag. Het was een lichte beving en er zijn geen meldingen van schade. De beving komt op het moment dat in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd... over het verminderen van de gaswinning... vanwege de vele bevingen in de provincie Groningen. Minister Kamp verlaagde eerder deze week de winning in het eerste halfjaar, Maar hij wil niet vooruitlopen op wat er in de tweede helft gebeurt... Een groot deel van de Kamer wil dat hij voor het hele jaar de productie terugschroeft. Het voorarrest van de man die vorige maand het gebouw van de NOS binnendrong is met 90 dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank in Lelystad bepaald. De man wordt verdacht van gijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Ziekenhuizen zien steeds vaker onderverzekerde patiënten die ze achteraf een rekening van de behandelkosten moeten sturen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat het vooral gaat om mensen met een zogenoemde budgetpolis. Volgens de vereniging slaan die mensen aan op een aantrekkelijke lage premie, maar realiseren ze zich niet goed wat de gevolgen kunnen zijn. Met boze telefoontjes richten die patiënten zich massaal tot de ziekenhuizen. Bali-medewerkers zijn daar niet altijd tegen opgewassen. Ziekenhuizen nemen noodmaatregelen in de vorm van speciale servicebalies en telefonische hulplijnen. Het weer vanuit het zuiden breiden opklaringen zich uit. Vannacht kan in het oosten nog nevel of mist ontstaan, bij minima net onder nul. In het westen koelt het af tot plus 2 graden. Morgen zonnig, in het westen neemt wel de bewolking toe. En s'avonds volgt dan mogelijk wat regen. Het wordt morgen een graad of 9. Dit was het. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Live. ZFM. Met, met nu. Alternative FM. Ja. Wat een vreemde opening. Ja, dat heeft alles te maken met de, met het, de lengte van het, de compilatie van de vierde voorronde van de Rob Akdaalwoord. Die neemt nogal erg veel tijd in beslag. Dus daarom geen tijd te verliezen. Hier gaan wij naar luisteren het komende uur. Het eerste uur van de laatste voorronde... zoals die afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden in het patronaat in Haalem. En dan moet het woord zijn aan... Juist, de heer P.P. Fiesje. Juist. Ha! Een hele goede avond dames en heren, jongens en meisjes. Het zou lekker zijn als ik een beetje monitor kan krijgen hier, want.. Uh... Anders verzeer ik we stemmetje al bij de introductie van deze nu al gezegende, dank u al eh, waarde collega, deze nu al gezegende zon overgrote onvergetelijke vierde en laatste voorronde van de Rob 8 Awards jaargang 2014-2015. En wat een mooie voorronde krijgen we namelijk na vanavond. ...weten wij allemaal wie er in de finale gaat spelen op 20 maart. En ik zie dat een aantal mensen het al helemaal hebben begrepen... ...namelijk als ik deze tijd even aan het vol lullen ben... ...is het de bedoeling namelijk dat u naar het podium komt. Dus ook die muziek die voor de bovenste plank even naar beneden komen. En ja, hup, get your ass in gear zoals dat heet. Dus uh, move over en kom hierheen, want we gaan beginnen. We staan te popelen. Vanavond weer zes bands die gaan spelen, die hun ziel en zaligheid gaan blootleggen. Bloed, zweet en tranen. En u als applauspubliek natuurlijk wordt gevraagd ook lekker mee te leven. Publieksparticipatie toch? Wat kan ik zeggen over um, de eerste band van vandaag? Uh, hun biografie zegt het eigenlijk al zelf, dus ik lees een paar stukjes aan je voor. En dan heb je wel een duidelijke indruk voor dat de muziek losbarst. Een schreeuw lelijk met punkverleden als gezanger. Een mislukte popjournalist op de bas. Een drummer met een heimelijke liefde voor houseparties En een iets wat gladde geneeskundestudent als Snijronde. Dat kan niet goed gaan. En dat gaat het ook niet. Um, de muziek van deze Amsterdamse kastiekumse band lijkt dan ook helemaal nergens op. Al zou je verschillende invloeden kunnen horen, maar um, het is gewoon natuurlijk. Het lijkt nergens op. Gewoon. De smaakpolitie uh, en stijlpuristen kunnen dan ook een ziekte naar keuze krijgen. Deze band gaat over berenlijken. lijken. Geef daarom een applaus voor Scare the Band. I'll see you In de catacombe van uh, deze uh, kleine zaal van uh, de Rob Agda Award zit ik met Milo en Frank. Nou, uh, het, ik, ik hoorde bij de aankondiging al uh, dat de muziekkeuzes bijna van, uh, geen, uh, van geen bandlid onder elkaar gepruimd wordt. Uh, dus ik begin maar met jou uh, Milo. Uh, wat is dat? Ja, het uh, zit vooral zo dat ik echt een grafhekel heb aan U2. En uh, onze gitarist, dat moet je niet tegen hem zeggen, die, zijn die hebben wel eens wat van uh, U2 uh, weg. En daarom plaag ik hem altijd een beetje van, ze uh, ah, is weer zo'n U2 loopje man, dan moet ik echt aan de beademing als je dat, uh, als je dat doet. En, uh, maar hij heeft er ook een hekel aan dat ik dat in de biografie heb gezet, want hij wil zelf eigenlijk niet met U2 vergeleken worden. Dus dat is eigenlijk een beetje een grapje. Het uh, lijkt dus ook echt uh, van, uh, we moeten dus een beetje bang zijn voor de beer. Uh, zo heet de band dus ook, Scar the Bear. Ja. Maar degene die tegenover me zit, nou, die heeft ook al een Sinterklaas uh, verleden. Is bij ons ook geweest, <laughs> bij ons als singer songwriter En nou duik je bij Scar the Bear. Wat is dit, uh, Frank? Ja, ik wilde eigenlijk een berenpak vandaag, maar <laughs> dat uh, leek me een beetje te veel. Ik wil Sinterklaas daar hebben, ze het nog over, dus dat is goed zo. <laughs> ja, ik duik weer op, inderdaad, ja. ja uh, van waar deze man? Ja, uh, nou, toen Translated stopte, toen uh, ik kon Milo al, want Milo is de broer van de drummer van Dat Kan je nog volgen, maar... Ja, ik wel. Ja, top. Uh, dat dus. En ik geloof, nou, Translated was een maand, anderhalf gestopt. dus had ik eigenlijk al bij deze jongens in de band. Dus, uh, en zo geschieden. En zo uh, is de, dit. Uh, maar het is toch een heel ander beltje waar, waar jullie mee hakken, in ieder geval. Zeker jij. Het is, uh, het is heel, anders, heel anders dan Translated, maar het was ook wel een beetje wat ik zocht. Dus uh, ja, ja, ja. Uh, merk je ook een beetje zijn uh, singer-songwriters-achtige uh, skills in de, uh, binnen de band? Uh, nou, op zich, dat is wel het leuke aan deze band. Van, uh, dat is met die tegenstelling. We houden allemaal gewoon wel van heel verschillende muziek. En uh, het leuke is dat je dan verschillende invloeden krijgt. Dan speel ik bijvoorbeeld een uh, basloopje. Ik hou heel erg van, uh, ja... ...progressieve rock en ook wel rock, dat soort dingen. En dan... Waar Frank misschien alweer een hekel aan heeft. Ja, dat valt volgens mij mee. Maar... Nee, dat, dat is enigszins overland. <laughs> maar goed, en, en dan speel ik wat. En dan komt hij juist weer met een zanglijn... ...die ik dan niet zo snel zou bedenken. Juist iets, iets mooi melodieus. Of, of ook, ik merk het ook wel in zijn teksten. De teksten van Frank zijn vaak... Uh, zeg maar cryptisch, maar wel met persoonlijke links. En uh, er zitten wel ja, links in uh, gewoon dingen die hij om zich heen ziet. En volgens mij is dat wel iets wat singer-songwriters vaker doen. En wat je vaak in rockmuziek is, toch heel cryptisch of het is heel erg rebels. En ja. Ja, deze teksten zijn, uh, zitten daar een beetje tussenin. Ja. Uh, hoe omschrijft zich Scared Bear? Ja, nou, ik, dat, dat ben ik zelf ook nog aan het uitvogelen, maar... Uh, Make-up Run, hè? Make-up Run zat op de borden vanavond inderdaad, ja. Hoe we daarop gekomen zijn. Nou, in principe, het, het is een rockband, maar juist dat alle gaatje van stijlen die aan links en rechts binnenstromen ...maakt dat het niet zomaar een rockband is met we gaan lekker power recorder aan, en we zien het wel. Dus het is een hele interessante uh, mix. Ja, ik zou zeggen, het is eigenlijk een, een berenhap saté van rock, stoner En uh, het is dus een berenhap. Ik, ik, ik begrijp het al. Ja. ja, we zijn er, we zijn er. M'n ja. van stijlen. Ja, Oké, okay. bieren van stijlen. Dat is wel heel, heel erg leuk uh, gevonden. Past ook wel bij Scare the Bear. Dat, uh, maar uh, pasta's is ook bieren goed, hè? dat weet je ook. Ik kan nog onderheen gemixt. Ja. Af... Ja. Ja. Goed, we gaan nog even door. Uh, maar die band, uh, hoe lang bestaat die? Uh, nou, we zijn dus vorig jaar november voorzichtig dus ja, begonnen. in 2013. Ja, en toen hebben we, nou, eerst natuurlijk even repeteren, liedjes maken, nou ja, dat was al een deel, dus dat hebben we afgemaakt. En toen zijn we denk ik in april begonnen met optreden, iets in die geest. Ja, in Ja, dus we zijn nu uh, live een uh, aantal maanden bezig. En dan nou zijn ja. we hier. Ja, en uh, hoe loopt dat uh, met optredens en materiaal? Nou, eigenlijk loopt het heel erg goed. We zijn nu, onze EP is bijna klaar, onze eerste. En uh, we zijn alweer heel erg druk bezig met uh, nieuwe nummers. En omdat we allemaal ook al hiervoor in andere beentjes hebben gezeten, is het gewoon niet zo moeilijk meer om optredens te regelen. Want je, ja, de ene kent nog iemand in een zaal in water, de, de ander kent iemand in even dingen. Mooi dorpje trouwens. Ja, leuk hè? Ja. ja. Ik weet, ik weet dat daar een jam-sessie uh, wel eens uh, plaatsvindt. Jam-sessie, die twee. In de rode ja. rager. Ja. <laughs> ja. Maar goed. Dorpshuis... Uh, Knooppunt. Uh, het knooppunt. Oké, oké. Okay, okay. uh, maar goed, de EP komt eraan. Dan, ja, ik, ik, ik rond het met jou even af. Maar uh, waar kunnen ze waar kunnen ze Skerde Bear vinden op het internet? Op uh, SkerdeBer.nl. Daar komt binnenkort onze clip uit. Het is uh, een zeer spraakmakende clip. Dat kan ik wel zeggen. Een mooie vrouw zit erin. Oh. Dus, uh, oh. praten. Birri. Oh. <lacht> en, uh, en ook op facebook.com/slash uh, Daar vind je ons ook. Goed, dankjewel. Ja, en ook bedankt. Alsjeblieft, ja. Alright, drop back the word. We hebben er nog eentje over, het gaat over uh, we leven in een verwarrende tijd met z'n allen. Dit nummer gaat erover dat we goed voor elkaar moeten zorgen. Ik bedoel, we zitten met z'n allen op dit rotstukje aan aarde. En we hebben elkaar nodig in plaats om elkaar neer te schieten. ...om hun eigen woorden te gebruiken. dat leek natuurlijk helemaal nergens op. Uh, nee, niet waar. Uiteraard, wat een fantastische openingsband... ...hadden we weer bij deze vierde voorronde, Dames en heren, ik vond het applaus... ...een beetje slapjes. Laat je even horen... voor onze eerste band van vanavond... Gaan verder. Onze technieken hebben zich weer helemaal in het zweet gewerkt. Voor jullie plezierig, jongens en meisjes, dames en heren. En het verzoek, zoals altijd, blijft niet zo bij die bar plakken, Zit niet zo op het balkon te lummelen. Kom lekker naar voren toe. Want er is alweer muziek. Die gaat beginnen zo dadelijk. En die muziek gaat ons volgen. Het is weer iets heel anders dan het vorige. En het zal ook weer anders zijn wat hierna komt. Maar eerst de aandacht hiervoor dus. Geboorte getrogen Haarlemmer staat hier op het podium en hij is van kleins af aan al bezig met muziek. De naam van dit project is een verwijzing naar Lowlands Immers, het bezoek van concerten en festivals is een belangrijke inspiratiebron. Bij optredens wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van live synthesizers. Tot zover uh, klopt het allemaal toch wel aardig hè? En uh, ondanks, onlangs, onlangs, onlangs is Dylan te zien geweest bij het bekende televisieprogramma. Je zal het maar hebben, dat jullie het weten. Waarschijnlijk zijn er wel mensen die dat gezien hebben. En ik voeg eraan toe, er uh, mag lekker gedanst worden. Dus doe dat dan ook naar hartelust, maar... Pas nadat je een enorm applaus hebt gegeven voor... Low Eric Sound System! De tweede act van vanavond was... Low Edict Sound System. En dat ze dus heel bijzonder waren... dat hebben we wel kunnen horen. Want, uh, nou ja... Dax, uh, jij hebt uh, samen met... Uh, Lisanne uh, de vocalen onder andere voor de rekening uh, genomen. En Joris. Ja, ze met z'n drieën. Uh, hoe omschrijvend is die, uh, die muziek? Want dat is toch wel heel erg... Uh, ja... Uh, ja maar geluid. Zo... Um, so. Ja, dance? Wat, wat zit er? er zat iets van dance ook een beetje in, vond ik. Het is eigenlijk echt niet mijn gebied, dus ik heb echt geen idee hoe ik het moet gaan omschrijven. Nee, want ik maak zelf hele andere dingen, dus ik heb. Is het een project? Wat zei je? Is het een project? Een project? Nou, het is meer, hij maakt gewoon nummers en dan soms dan heeft hij vocalisten daarvoor nodig. En dan vraagt hij of je daarvoor een tekst wil schrijven en dat dan wil gaan zingen met hem. De... Ja, goed in teksten schrijven? Nou, moet op zich wel op onze school, dus... Ja, ja, ja, ja. <laughs> Dylan zegt ja, maar ik ga wel even naar het brein toe. Want, uh, want, uh, want jij, uh, Dylan, bent het brein van Low Eric Sound System. Uh, hoe is dat uh, eigenlijk uh, in jouw bovenkamer uh, tot uh, wasdom gekomen? Um, nou, ik, ik ben ooit begonnen met draaien, gewoon dj'en. En... en uh... Dat heb ik uh, anderhalf jaar gedaan. En toen ben ik zelf muziek gaan maken. Maar niet op een niveau zeg maar, dat ik denk, nou, laat ik daar eens verder mee gaan. Meer voor de lol, zeg maar. Dat was ook gewoon, als je dat niet terugluistert echt gewoon kutmuziek. <laughs> maar, Geef niks. <laughs> en toen uh, kwam ik uh, tot de conclusie nadat ik uh, Bonobo live had gezien. In uh, Tivoli Vredenburg. Dat is nog de oude zaal. Nee, de nieuwe. Sorry, Leidse Rijn was het. Rijn was het. Ja. Dat maakt niet uit. Uh, toen was ik al wat verder met muziek maken. En toen uh, had ik ook al auditie gedaan voor de school waar wij allemaal op zitten. Um, en toen dacht ik, ja, dit wil ik echt gaan doen. Okay. Uh, ik hoor ook de school. Uh, vol, Volg je ook een opleiding uh, ergens uh, toe? Nou ja, deze opleiding dat, uh, is muzikant producer. Dat is op het Alperdag College. En dat, uh, ja, daar krijg ik op alle gebieden les... Van muziek is ook business en alles, van muziek zelf, gitaar ik kan, kan het maar voor zinnen. Oké, okay. uh, hoe ben jij uh, gevraagd om bij dit project uh, te komen, Joris? <laughs> nou, uh, ja, ik, ik, Dylan is een klasgenootje van mij. Hij is altijd wel leuk. Ja, nee, joh, ja, weet je, in ieder geval heb je natuurlijk wel... Al uh, wel... even dat, die struik even weg hoor. <laughs> ja, ja ik, vond, ik vond het eigenlijk wel, het uh, gaf al sfeer. Maar, uh, <laughs> Ja. Nou, nee, in ieder geval uh, als je zo op zo'n school uh, bij elkaar in de klas zit, dan heb je gelijk een netwerk en dat is natuurlijk voor een nou, hartstikke handig, omdat er uh, nou, zaten best wel wat vocalisten in onze, in onze groep en uh, in ieder geval ja, een beetje kom je dan maar met elkaar in de praat. En het is toch van, nou, uh, zou je misschien uh, eens een keer wat, uh, wat kunnen inzingen of uh, kunnen we eens een keer samen zitten voor een uh, nummer. En, uh... Songwriting toch was dat? Oh god jongens, dat is, dat is oh, waar ja. het, het nummer wat wij vanavond ja. hebben gedaan, dat, uh, we hadden een opdracht voor uh, songwriting, maak uh, een nummer met AABA schema. Ja. En toen vroeg ik Joris, en dat was een ruwe versie van deze eigenlijk geworden. Ja. Ik dacht, nou dan gaan we dit even goed uh, neerzetten zeg maar goed opnemen. Ja, met, met die opdracht hè, heb ik de zanglijn toen geïmproviseerd, want ik wist ja, echt het, niet, ik wist niet wat ik erop moest zingen. Ja, ja. Hij gaf me die, die beat en ik dacht, jongens, wat moet ik hier mee? Ja. Ja, ik ben van natuur, ben, ik, ben ik meer een uh, roxles blueszanger. Ja. Maar uh, ja, dat is natuurlijk allemaal op de tel. En, en dit was dan weer net, net er allemaal naast. En dan was het, dus het wel rennen, maar ik begreep het met, uh, met die opdracht. Nou, ik had dus nog geen zanglijn, alleen met tekst en ik ging daar staan en opeens kwam het eruit en uh, zo is het nummer ontstaan. Is wel, uh, uh, zo ontstaat er dus uh, zoiets uh, bij jullie? Ja, het is heel spontaan. Want bij uh, Lisanne kwam toen meelopen met een uh, meeloopdag bij ons. En, uh, en toen heb ik er soort van onder mijn hoede genomen van een beetje de school laten zien. En toen vroeg ik, ja, als ik je moet helpen met de audities doorkomen, dan wil ik dat wel doen. En toen hebben we samen dat nummer wat we hier hebben gedaan hebben gemaakt. En uh, samen nog uitgewerkt. En met DAX is eigenlijk hetzelfde. Dat was echt heel spontaan van... hey zullen we een nummer maken? Ja, is goed. En toen... Uh, uh, Gaat ga het gewoon door. En toen uh, had ik een simpele versie van de beat een, uh, akkoorden. en akkoorden. Zijn, uh, zijn, uh, en DAX begon er overheen te zingen en mijn mond viel gewoon open. Okay. Ja, ik ga toch boven. Dit is vet. Dus het is, het, is, het is heel spontaan. Ik weet niet hoe ik het doe, maar ik weet altijd goede mensen eruit te pikken. Is, is, is spontaniteit ook een beetje zijn kracht, denk je? Ja, ik denk het wel. Ja. Sowieso, ja. Goed, uh, sluit ik het met jou af, Dylan. Want uh, waar uh, kunnen de mensen Low Eric System vinden op het internet? Op Soundcloud, op Low Eric op Spotify, op Bandcamp en op Facebook. Dankjewel. Alsjeblieft. Wat een haat. Oh shit. Hey. Dit is super tof. Dit is alweer het laatste nummer. Sorry. Oh. Ik wil graag een applaus voor Joris en die Sanne. En uh, dit is ons het laatste nummer. Ik wil graag een heel hard applaus voor Dax. Dit is Hide and Seek. ...automatisch allemaal deze kant op. Heerlijk, de macht van de microfoon die ik dan ook zeer dankbaar benut. Allemaal weer deze kant op komen. Laat die voor wat het is de komende 20 minuten. Want alweer krijgen wij een schitterend optreden van 20 minuten. En weer van een totaal andere inslag. Um, innovatieve vrouwelijke muziek met een onverwacht stoere kant... Samen met haar band werkt ze toe naar een eigenwijze sound... en hoopt ze Nederland te bereiken met haar vernieuwende nummers... om vervolgens haar liefde voor muziek te delen met haar publiek. Ik kon het niet eens in één adem, wat een schitterende volzin. Zeg, die stond in jouw biografie. De mooiste volzin van de avond tot nu toe. Ze won de talentenronde van Gitaarlem. Jawel, in een uitverkochte Philharmonie. Jullie waren er ook, begrijp ik, Ja! Goed zo, echte fans. Zo, zo hoort het dan. En met het winnen van uh, die uh, talentenronde heeft ze een plekje gekregen op het Gitaarlem album met het prachtige nummer. Dit gaat om jou. is het overigens het enige Nederlandstalige nummers op dat album. Jongens en meisjes, dames en heren, genoeg geluld. Jullie ook aandacht. Graag en een applaus voor Aina. Want uh, de derde act is Aina. En Aina uh, heeft ook uh, even een, uh, een zijstapje gedaan uh, in november bij ons in de uitzending, uh, toen ze even als extra vocalist werd ingezet bij Riders right Rain. Daar gaan we het nu niet over hebben. Nu gewoon even over Aina zelf. Uh, want uh, ja, jij hebt ook nog uh, de afgelopen uh, ja, maanden, de laatste maanden van 2014 uh, nog uh, heel driftig met gitaarlim uh, bezig geweest ja dat klopt ja, ja. <laughs> gek huis was het ja. ja zeker nee we hebben in um, oktober de, in de film de talentenronde gewonnen en daarna bij 3FM geweest en daarna nog een mooie afsluiting met series quest in uh, patronaat grote zaal uitverkocht dus dat is gekkeis. Ja. Uh, want uh, wordt je dan niet geleefd of uh, vind je het uh, of, of, was dat, of viel dat nog wel mee? Nou, dat viel wel mee. Eerste week was het wel zo dat je heel veel gebeld wordt en ja, uh, uh, yeah, mensen willen allemaal wat van je. Maar nu daarna was het eigenlijk heel veel minder. Ja. Uh, Gitaarlem, dat was. Uh... Ja, waar het dan aan opgehangen werd, het hele verhaal. Maar nu heb je gewoon samen met, onder andere met Brian. Want die, die heb ik de vorige keer ook nog even gezien als bandlid van Ariane. Dat, dat is een beetje de link. Maar nu, bij de Rob agda is dat niet een overgang? Nou, ik had me echt al in uh, augustus vorig jaar opgegeven. En toen wist ik natuurlijk nog niet wat er ging gebeuren met Philharmonie, uh, Dus ja, dat was even een uitstapje, maar uh, alsnog heel leuk. Ja. Ja. Uh, is dit dan gewoon leuk om te doen? Of is dit, uh, ja, hoe moet ik het dan zeggen, uh, gewoon uh, van... Ja, nu je er eenmaal staat, wil je toch ook uh, de eer en de glorie zeker? Nou, het is sowieso leuk. Ik vind het altijd leuk om in het uit te staan... Maar het is niet dat ik per se hoef te winnen of zo. Met die instelling ga ik hier niet staan. Nee, ik wil gewoon leuk hebben en een mooie avond hebben. Uh, dan uh, is het ook het, uh, het bizarre toeval. Dat wisten wij dus ook niet toen we hier uh, nu op het moment dat we dit gesprek aan het opnemen. En wat uh, dus, uh, als we dit horen, donderdag 12 februari wordt uitgezonden. Maar dan een week later, dan uh, ben jij ook al uh, bij ons uh, te gast. Hoe gaat dat, uh, wat, wat, wat neem je mee? Alleen maar een akoestische gitaar, geloof ik, hè? Ja, we komen met z'n tweeën. <laughs> nee, misschien is die jongens... Met Brian mee. Als ik die jongens heel lief aankijk, misschien dat ze mee willen, maar uh, zou ik moeten checken. Maar, uh, kan dat? Ben jij, ben jij echt ook iemand die gewoon ook, uh, hup, uh, gitaartje inprikken en uh, spelen? Uh, nou, Doris speelt dan hoor. Oké. Okay. Nee, ik niet. Maar we spelen heel veel met de tweeën. Uh, ja, met Series Serious Request helemaal. We veel met twee tweeën opgetreden. Dus, uh... ah, dus, het is voor jou alleen maar de zang? Ja. Ja, ja ik speel niet. Nee. Uh, even over, over uh, nu hoe het, uh, hoe het gaat. Hè? Want Serious Request is geweest. Maar uh, hoe ziet, het, uh, ziet de, toekomst, de nabije toekomst er, uh, eruit? Uh, in mei geef ik een showcase in Philharmonie. Uh, daar ga ik mijn single releasen Dus dat wordt gewoon in de uur aan repertoire van mij en uh, Daarna uh, plan ik nu een toertje Dus uh, ik hoop dat we lekker Alle tenten af kunnen gaan Om het nummer te laten horen En dan moet hij op de radio gaan komen dus, uh. ja, Dan moeten wij dan maar uh, gelijk meteen de startschot uh, leven Ja dat denk ik wel ja Ga je ook met, uh, met hem Met door uh, dat, dat ook uh, doen uh, Ja ik heb hem net ook gedaan Wow ja, nou, Dan uh, heb ik even niet goed opgezet. Maar ja, ik moet ook uh, mijn ding voorbereiden. Goed, even nog uh, voor de mensen die uh, dit zitten te horen. En als ze het dan niet horen, kunnen ze het een week later toch nog een keer horen. Waar zijn, uh, waar zijn jullie op te vinden? Uh, Facebook.com slash Music. En op YouTube.com slash V Music. Uh, op Twitter, op mijn website aina Music.nl. Op Soundcloud, ja, overal wel. Goed, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel, laatste nummer. Dat uh, wordt de single die we in mei gaan uitbrengen. Mocht je het leuk vinden, in mei is de showcase. In de Philharmonie, dus uh, allemaal komen. Niet vanavond weten. Is het iets wat duur is? meisjes, de heerlijke stem van Aina! En natuurlijk begeleid door haar fantastische wint. zie het zit je tegen, maar er zijn vele wegen Al lijkt het ver verdwenen, ben al jaren bezig Als je het ziet dan kan het beter, je hoeft je niet altijd dood te zweten Je verdient een mooier leven, nooit vergeten Het loopt dood, maar hoe het ook loopt, loopt. Ik blijf zo, op. ik weet dat je niet loopt Of het loopt dood, maar hoe het ook loopt, loopt. Ik blijf zo, verlieft op het leven Je weet dat het altijd goed kwam, dus laat het in die hoek dan Je ziet wel wat het doet dan, wat het doet dan als je het ziet, dan kan het beter. Hoef je niet dat bij dood te zweten Je verdient een mooier leven. Nooit vergeten, nooit vergeten. Ik loop maar ik dezelfde issues Ik blijf zo verliefd niet low -oh -oh, op het loopt oh, maar hoe het loopt, -oh -oh. ik blijf zo oh, verliefd op het, -oh -oh, op het loopt oh, maar hoe het ik blijf zo niet het oh, maar het ook Oh ik blijf zo. Bidmade niks minder, leven is een spel voor mijn van Net een hotel op een RPG. RPG. Iedereen heeft de kans. Iedereen keuzes. Iedereen heeft de keuze. Wel om niet te leven met leugens. En ik vind als alweer mijn keuzes in mijn geheugen. Vind ik het leven leuk? Dus brand ik het weg als mijn beuk En ik werk tot de max. En ik hoop dat je dat ziet. Marcheer, ik ben niet de bolle van Wall Street. En het liefst van het leven Hoeft iets meer garantie. En het liefst was ik rijk en ik bied het vakantie. Met no disrespect geloof dit, maar echt niks is perfect. Geloof ik. Je hebt gewoon niks nodig om dromen uit te laten komen. Behap. Focus wij kunnen zien op het loof. ik blijf zo so verliefd op het leven. Op het Maar hoe ik blijf zo Verliefd op het leven. Verliefd op het leven. Verliefd op het leven. Het is de enthousiasme van uh, Sam Kroon, hoor. Het uh, doet het hem, maar het is ook wel heel duidelijk uh, al een beetje te horen in dit, uh, dit liedje. Wat hij samen heeft opgenomen met Auke en Lorenzo. Een van de deelnemers uit de Rob Acta Award van het afgelopen seizoen. Ik geloof in de tweede voorronde hebben ze meegedaan. En dit was het liedje wat Aoke en Lorenzo hebben geadopteerd. Samen met Sam Kroon hebben ze dit opgenomen. Vlucht op het leven. Ik zou bijna zeggen, het is een typisch Radio 2 plaatje. Maar daar is het denk ik nog een beetje te vroeg voor. Je weet het nooit hoe een koe een haas spankt. Uh, wij weten het ook niet. Maar het is in ieder geval wel een uh, leuke productie. En dus goed genoeg om eens een keer ook... een paar keer bij Alternative VM te uh, luisteren. Tot aan het nieuws. 9 uur.